Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Binnen de boer-burgerbeweging is sprake van een richtingenstrijd over de partijleider. Het bestuur kiest mede oprichter Henk Vermeer als opvolger van Caroline van der Plas, maar passeert daarmee de populaire Mona Keizer. Bronnen binnen de partij zeggen dat Keizer zelf ook graag het stokje wil overnemen. Dinsdag is er een vergadering waar de voordracht van Henk Vermeer moet worden goedgekeurd. De Amerikaanse president Trump wil wereldwijd een extra importheffing van 10% opleggen. Dat maakte hij bekend in een persconferentie nadat het hoge Rechtshof vandaag zijn eerdere importheffingen illegaal verklaarde. Trump reageerde daar verbolgen op. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed for not having the courage to do what's right for our country. Voor de nieuwe aangekondigde heffing zegt Trump andere wetten te willen gebruiken. Sandra Velsenboer en Suzanne Schulting zijn er bij de winterspelen in Milaan... niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 1500 meter. In een chaotische halve finale gingen beide Nederlandse zonder onderuit. Het is de eerste keer deze spelen dat Velsenboer de finale niet haalt op een individuele afstand. Op de 500 en 1000 meter kwam ze alle ronden soepel door en won ze op beide afstanden goud. In Barcelona is het hoogste punt van de Sagrada Familia bereikt. Het kunstwerk van Gaudi is nu 172,5 meter hoog. Omdat te vieren komt er een mis en is de pauze uitgenodigd, zegt een van de huidige architecten. benediction Pope is is yet confirmed, we eager Er wordt al 144 jaar bijna onafgebroken aan de kerk gebouwd.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 Getting to forget you And from the start I should have known your bad news I, I keep forgetting to forget you So get up, now you get up, now you get up, now you get up. When you're down, you gotta get go. the floor again When you my eyes, makes it hard to Everybody see clear, I want to know the jungle. the jungle. He dates for Cheska, partner, express, yo Oh, oh, oh, oh, So if the sky was falling on ourselves, I I'd follow no one else Could we leave it all behind? So won't you No, know, no, no ae DJ, ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae